De burgemeester van de Utrechtse gemeente De Ronde Venen is opgestapt. Burgemeester Burgman heeft die beslissing genomen naar aanleiding van een dreigende strop bij twee grote bouwprojecten in Wilnis en Meidrecht. De gemeente dreigt daar 15 miljoen euro mis te lopen. Burgman vindt dat ze eerder een onderzoek had moeten instellen en trekt daar haar conclusies uit. Staatssecretaris Steffen wil niets veranderen aan het systeem van verklaringen omtrent het gedrag.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 Het weer, eerst nog nevel of wat mist, verder zonnig na zomerweer. Het wordt 21 graden op de Wadden, tot gemiddeld 25 in het binnenland. Ook het weekend zonnig en warm. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoete Wouden rijndijk 8 kilometer. En op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maren 4, door een ongeluk. A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht, 3 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de N456 bij Moordrecht. Bij de aansluiting met de A20 is de weg in beide richtingen dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Zandvoort. Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. En nu de herhaling van ZFM Jazz. Jazz vandaag met twee uur lang Fred Kroonsberg. Van het label Fontessa hoorde u het Modern Jazz Quartet. En de bezetting bestond uit de volgende personen. John Lewis, piano, Mil Jackson, vibrofoon, Percy Hees op de bas en Connie Kay op de drums. Het was een opname uit 1960, maar liefst 51 jaar geleden, opgenomen in Ljubljana. En een paar maanden geleden was ik daar nog in een heerlijke stad... En ik kan me voorstellen dat Modern Jazz Quartet in die tijd daar met heel veel plezier heeft gespeeld. The Best of Trio Rosenberg. Dat is een dubbel cd die ik in mijn handen heb. En ik ga daarvan een nummer draaien waarbij ze ondersteund worden door Stefan Rekrappelli. En het nummer is Tears. Oh <laughs> ...met Entre das Aquas... ...en daarvoor Falling to Heaven. Cosmo Medley... ...dat hoor je niet vaak... ...maar Liz Wright heeft dat voor elkaar gebracht... ...deze fantastische zangrace... ...die ook al een paar keer op het Nortje Jazz Festival... ...heeft opgetreden... ...heeft een mooie CD gemaakt... ...met een aantal mensen... ...met een aantal nummers die voor mensen die religieus getint zijn... ...dat ben ik niet hoor... ...maar voor mensen die religieus getint zijn... ...daar een prachtig aantal nummers op staan inspirerend dat is het absoluut en daarom laat ik deze Korspel Medley horen. In of Blue hoorde u Miles Davis op de trompet, Julian Connolly Adderley op de Alt Sax, John Coltrane tenor sax, Winton Kelly op de piano, Bill Evans ook op de piano, Paul Chambers op de bass en Jimmy Cobb op de drums. Het is een opname uit 1959 en dat is in New York opgenomen Prachtige LP met hele mooie nummers. En het nummer wat ik draaide was Freddy Freelader. We gaan nog een keer naar Liz Wright luisteren. Dat ze heeft een prachtige cd uitgegeven met een hoop religieuze nummers. Ik draaide van Presence of the Lord. Just like I never could Ja, het Scott Hamilton Quintet hoorde u met een heerlijk nummer one o'clock jump. En als u daarvan genoten heeft, hoeft u nog maar een weekje te wachten. Dan kunt u om half drie hier in de krocht getuigen zijn van een schitterend opnemen. Op 2 oktober dus Scott Hamilton uit de USA. En hij laat zich begeleiden door onze Nederlandse top. Waar het gaat piano Johan Clement, Erik Timmermans op de bas en Frits Landersberg op de drums. Dus let op, het begint om half drie. De toegang van het concert is 15 euro slechts. En als u met de auto komt, dan is het natuurlijk ruime parkeergelegenheid door de nieuwe parkeergarage die daar vlakbij zit. Dat wordt genieten volgende week met. De bekende Scott Hamilton. En in de tweede uur ga ik natuurlijk van de langspelblad die ik in mijn bezit heb ook nog een nummer draaien. Blijf luisteren dus. Met Ken Kool. En als ik dat zeg dan denkt u natuurlijk die gaat zingen. Nee hoor. Hij kan ook geweldig spelen. Want ik heb van hem een heerlijke cd. Daar staan allerlei nummers op. Daar, daar zingt hij niet op. Maar hij gaat toch de keer op de piano. Met een aantal hele grote om zich heen. Waar gaat het? Laten we gaan luisteren naar een